11 uur, Martijn Eijhuis met het NOS-journaal. De opstandelingen in Libië zeggen dat ze zijn begonnen aan de slag om Tripoli. Ze zijn op enkele kilometers genaderd. In de Libische hoofdstad zelf zijn mensen de straat opgegaan... uit protest tegen Gaddafi. Inwoners zeggen dat ze schotenwisselingen en afweergeschud horen. De opstandelingen kregen vandaag twee belangrijke steden in handen. Het gaat om Zabia, zo'n 50 kilometer ten westen van Tripoli... en de stad Slitan, 160 kilometer ten oosten van de hoofdstad... Daardoor is Tripoli zo goed als geïsoleerd. De NAVO voerde bombardementen uit op de weg van Tripoli naar Zavia... om strijders van Gaddafi tegen te houden. Gisteren kregen de opstandelingen de belangrijke olisat Brega al in handen... maar daar is opnieuw geweld uitgebroken. Troepen van Gaddafi zouden aanvallen en bombardementen uitvoeren. Een paar weken geleden begonnen de opstandelingen aan een nieuw offensief. Ze proberen al maanden Tripoli te bereiken. Protest in Libië begon in februari nadat de bevolking in Tunesië en Egypte met succes in opstand was gekomen tegen het bewind. Vanuit de Gazastrook zijn vanavond zo'n 50 raketten afgevuurd op het zuiden van Israël. Daarbij zijn volgens Israël een dode en zeven gewonden gevallen. Het dagelijks leven in Zuid-Israël is ontregeld doordat mensen telkens naar de schelkelder moeten. Israël heeft op zijn beurt luchtaanvallen uitgevoerd op Gaza waar de militante Hamas-beweging aan de macht is. Bij de aanval op Gaza raakte vanavond volgens Israël één Palestijn gewond. Bronnen in Gaza spreken van drie doden. De wederzijdse vergeldingsacties hebben de afgelopen dagen meer dan 30 mensen het leven gekost. De landen die bekend staan als het Quartet voor het Midden-Oosten... roepen alle partijen in en rond de Gazastrook op tot terughoudendheid. Ze zijn bang dat de situatie escaleert. Het kwartet voor het Midden-Oosten bestaat uit de VS, de Europese Unie, de VN en Rusland. De paus is in Madrid door honderdduizenden pelgrims welkom geheten. Het gebeurde op een groot open terrein op een vliegveld bij Madrid. De paus is in Spanje voor de wereldjongerendagen... het grootste jongeren evenement ter wereld. Veel mensen stonden de hele dag in de volle zon in afwachting van de paus. Honderden jongeren raakten bevangen door de hitte. Het was er 40 graden. Maar vanavond brak er een fikse bui uit boven het terrein... waar de paus de traditionele waken opende. Het was daardoor even onzeker of de waken door zou gaan.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 Gisteren kregen de nabestaanden van de 69 jongeren al de kans het eiland te bezoeken. Morgen is in Noorwegen de nationale herdenking... voor de 77 mensen die omkwamen bij de aanslagen van Anders Breivik. In Spanje is een Marokkaan vastgezet die leidingwater zou hebben willen vergiftigen. De Marokkaan werd woensdag gearresteerd in het zuiden van Spanje. Hij zou lid zijn van Al-Qaeda en van plan zijn geweest... het water op kampeerterreinen en toeristenoorden te vergiftigen. Zijn doel was om ongelovigen te straffen. Dressuur-Amazone Cornelissen heeft op de Europese kampioenschappen in Rotterdam goud gewonnen. Op de Grand Prix Speciaal was de titelverdediger met haar paard Jerik Parzival opnieuw de beste. Donderdag won Cornelissen met het landenteam al brons. Morgen is de laatste dag van het EK in Rotterdam met onder meer de kuren op muziek. In de Eredivisie heeft FC Twente ook zijn derde wedstrijd gewonnen. In het aanbelenstra stadion werd het 5-1 tegen Herenveen. Vorig seizoen verloor Twente daar nog met 6-2. Vitesse versloeg in Arnhem FC Utrecht met 2-1. Beide doelpunten voor Vitesse werden gemaakt door Wilfried Boni. Excelsior heeft zijn eerste punt van het seizoen binnen. De club speelde met 1-1 gelijk tegen de Graafschap. Ook Nac Breda haalde zijn eerste punt binnen. In Breda werd het 2-2 tegen FC Groningen. Het weer vannacht opklaringen. In de ochtend vrij zonnig, maar overdag steeds meer bewolkt. Smiddags middags buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximum temperatuur dan 27 graden. Ook na morgen kans op buien en zomers warm. Tot zover het NOS Journaal. Verkeersinformatie van de AWB. Op de A12 Utrecht richting Arnhem... staat tussen Maarsbergen en Veenendaal West... drie kilometer file door wegwerkzaamheden. Ook op de A27 Utrecht richting Gorkum... staat het vast door werkzaamheden... tussen Utrecht Noord en en Rijnsweerd. Ook daar drie kilometer. Door werkzaamheden op de A28 Amersfoort richting Utrecht... staat tussen de afrit Den Dolder en Utrecht twee kilometer... En de A325 Nijmegen richting Knoop in is vanwege werkzaamheden afgesloten tussen Knoop in Ressen en het Gelderdom. Dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Goedenavond, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan.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 ...Spaans-Britse groep Crystal Fighters en Plage. Ze treden morgen op bij het Lowlands Festival in Biddinghuizen... ...en aan dat festival besteden we ook de rest van dit uur volop aandacht. Lowlands-bezoekers Jan Pronk, saxofonist Benjamin Herman... ...en rapper Pepijn Lane van Jeugd van Tegenwoordig... hielpen ons vanavond met de platenkeus. In Libië lijkt het regime van kolonel Gaddafi nu toch echt te wankelen. Met welke nieuwe machthebbers moeten we rekening houden... ...en zijn we daarop voorbereid... Correspondent Thomas Erdbrink is voor de Washington Post... NRC Handelsblad en de publieke omroep bij de rebellen. En de vraag met wie valt daar zaken te doen... leggen we voor aan VVD-europarlementariër Hans van Balen. Saudi-Arabië is begonnen met de grootste uitbreiding tot nu toe... van de meest heilige plek voor islamieten. De grote moskee in Mekka. Door de verbouwing moet het gebedshuis plek gaan bieden... aan 2 miljoen pelgrims. Wordt dat niet wat druk? Ze waren de eerste tieneridolen van Nederland. Johnny Jones, oftewel Nol van Wezel en Max Kannewasser. In de jaren dertig traden ze regelmatig bij de VARA-radio op. In de jaren veertig verzorgden ze de bonte avonden... in het concentratiekamp Westerbork. Uiteindelijk werden ze allebei vermoord in Bergen-Belsen. Over het Joodse jazzduo is de documentaire Swing Me to the End of Life gemaakt... en morgen zendt Nederland 2 de theatervoorstelling Meneer Dinges uit. Aandacht daarom voor Johnny and Jones. Two kids en een guitar. Maar eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 20 augustus. Dit is het meest gehoorde geluid in Zawiya de afgelopen dagen. Een stad in het noorden van Libië op zo'n 50 kilometer van Tripoli. De wereld van Mohammed Gaddafi is weer een beetje kleiner geworden... nu deze belangrijke aanvoerhaven is afgesneden... Sabia is namelijk volledig in handen van de opstandelingen. En dat is reden voor een feestje. Maar de prijs die Sabia heeft moeten betalen voor de vrijheid is hoog. Bijna de hele stad ligt in puin, kapotgeschoten tijdens de opstand. Ook het ziekenhuis heeft geleden. De gewonden kunnen niet fatsoenlijk behandeld worden. De last time when we hier, people were coming with gunshot. But now you see, all the places are destroyed. Naast Zavia is ook de stad Slitan ingenomen. Eerder werd Brega al veroverd. Daarmee is Tripoli feitelijk ingesloten. Minister Kamp van Sociale Zaken is de slechtste niet. Hij wil best een beetje toegeven aan de bonden. Sommige vakverenigingen vinden het pensioenakkoord namelijk niet voldoende. Zeker niet als mensen in zware beroepen worden gedwongen langer door te werken. Kamp wil vasthouden aan de verhoging van de AOW-leeftijd... maar mensen met een laag inkomen mogen de laatste jaren van hun werkend leven sparen voor een extraatje. Dat stelt hen in staat om uh, het eerste jaar dat ze met pensioen gaan... om die overgang soepeler te maken. Dit soort extraatjes kost geld, maar Kamp weet al waar hij dat vandaan gaat halen. Dit geld komt van mensen met hogere inkomens. Ondanks deze herverdeling van de welvaart gaan de tegenstribbelende bonden niet overstag. FNV-bondgenoten willen het hele akkoord van tafel en FNV-bouw ziet dit specifieke plannetje niet zitten. Als het aanbod van de minister is bouwvakken, je moet twee jaar langer doorwerken om dan op je 65e net zoveel te krijgen als nu, dan trekt dat FNV-bouw niet over de streep. Maar meer zal het toch echt niet worden als het aan minister Kamp ligt. En als hij voor 12 september geen positief antwoord van de bonden krijgt... nou, dan zoeken ze het maar uit. 12 september, dan moet echt ja of nee worden gezegd door, door de FNV. En als de FNV ja zegt, kunnen we samen optrekken. En zeggen ze nee, dan zal de regering het alleen moeten doen. Het is nog niet duidelijk of er binnen de FNV een meerderheid is... voor het pensioenakkoord. Wat een feestelijke slotdag had moeten worden van een mooi popfestival... werd een dag van rouw. Veel bezoekers van Pukkelpop keerden terug naar het terrein. Sommigen om de slachtoffers eer te bewijzen. Het ging stilletjes aan door eigenlijk, maar het is wel even, ja, een hele klap. Anderen om gewoon hun spullen op te halen. Veel bezoekers zijn donderdagnacht vertrokken zonder ook maar iets mee te kunnen nemen. Als er al iets mee te nemen was. Want het noodweer heeft ook stevig huisgehouden op de camping. Oorlogsgebied, alles lag plaats, stond nog zo... Om de 10 meter een tentje recht of zo. We hadden een cirkel gemaakt met allemaal vrienden. Er stonden nog twee tenten van recht. Dat is heel raar. Maar het is niet alleen het noodweer geweest dat mensen hun spullen heeft ontnomen. Want je hebt altijd mensen die misbruik maken van zo'n situatie. Ik heb zoals je ziet, toch nog spullen gevonden. Mijn tent stond open. Uh, mijn matjes zijn kapot. Maar voor de rest is eigenlijk alles nog heel wel. Mijn pull- en t-shirt zijn gepikt. Dat was nieuws vandaag op Radio en tv. En dan gaan we naar Noorwegen, waar vandaag slachtoffers van de aanslag op Utoya... voor het eerst terugkeerden naar het eiland. Correspondent Rolien Kreton, goedenavond. Goedenavond. Je hebt een aantal van de overlevenden gesproken. Wat is je het meest bijgebleven? Ja, hun uh, verhalen zijn uh, zeer indrukwekkend. Uh, ik heb bijvoorbeeld met een, een jongen gesproken... die. Ja, in detail heeft verteld uh, wat hem daar is uh, overkomen. Die jongen is uh, 21 jaar, een jonge jongen. En die heeft uh, het echt op wonderlijke wijze overleefd. Heeft geprobeerd uh, om andere jongeren en zijn vrienden uh, te redden. Uh, ja, heeft geprobeerd om uh, kleren te verscheuren en zo een verband te leggen, bloeden te stoppen. Uh, en dat is, ja, dat is toch wel heel uh, bijzonder, omdat de meeste jongeren natuurlijk vooral bezig uh, waren met zich verstoppen voor Annes Breivik. Probeerde hij uh, andere mensen te helpen, zonder dat hij wist waar Annes Breivik was. En ja, dat, uh, dat heeft wel indruk gemaakt. Dat kan ik me voorstellen. Morgen is er opnieuw een herdenkingsplechtigheid. Wat, wat gebeurt er dan? Nou, morgen is eigenlijk de laatste herdenkingsbijeenkomst. En dat is voor slachtoffers en overlevenden. Dat wordt gehouden in een stadion in Oslo. En dat is, uh, ja, daar worden, uh, dat is een combinatie van artiesten en uh, bekende acteurs en zo... Um, en de, ook leden van, van het Scandinavische Koningshuis komen daar naartoe. De premier komt daar naartoe. Dat is een besloten gelegenheid. Dus het is niet geen grote uh, rouwherdenking voor heel Noorwegen, maar de rest van Noorwegen zal het wel volgen op tv, want het wordt allemaal live uitgezonden. Noorwegen heeft nu een ja, maand van rouw en verwerking achter de rug. Wil het land nu over tot de orde van de dag? Ja, er zijn wel veel mensen die dat uh, zeggen. Daarom worden ook uh, deze dingen allemaal georganiseerd. Hè, om echt een punt te zetten. Mensen willen doorgaan met het leven. Uh, ja, er is ook zoiets als bijvoorbeeld gemeenteraadsverkiezingen. Die zijn 12 september. Campagnes zijn nu nog niet echt uh, begonnen. Maar dat zal maandag ook uh, gaan beginnen. En ja, veel mensen hebben ook behoefte om weer verder te gaan met, uh, met hun leven. Om het weer op te pakken. Rolien Kreton vanuit Noorwegen. Voor de muziek van vanavond schakelen we steeds over... naar het Lowlands Festival in Biddinghuizen. Daar is ook Pepijn Lanen, oftewel G. van de rapgroep Jeugd van Tegenwoordig. Pepijn, ben je daar? Yes. Jullie hebben gisteren opgetreden, hè, op Lowlands. Ja, dat klopt. Ik las uh, juichende recensies. Hoe was het optreden? Ja, het was echt... Uh... Wat mij vooral verbazen was de professionaliteit van ons huis. Ik, uh, ik heb nog nooit eerder zo'n uh, goed georchestreerd en, uh, en grote mensenconcert van ons kant bij mogen maken. Je bent er vandaag weer geweest? Gewoon als bezoeker? Ja, gewoon uh, tussen flaps. plebs, uh, ook wel weer eens leuk. Hoeveelste Lowlands is dit? Om heel eerlijk te zijn weet ik niet helemaal zeker, maar ik schat toch... Oh, dat we uh, volgend jaar wel ongeveer rondom een uh, dubbel uh, jubileum gaan. Lowlands, Les. Jullie zijn bazen. Dankjewel. We gingen heerlijk. En dat is de waarheid. Let op. Ja, dat kijk je grappig, lijkt zoet als een sappie. Ah, ook alvast mama altijd wappie. Een ja. goed begin is een halve werk. Maar een goed begin is maar de helft. De tweede oh, helft, he? maar ik hoef verhelden. We verliezen we zelf. ben ik bij jou zelf. Ja, ik geen zelf de stand, die kom Ik kom mezelf op de vee. en ik lach in mezelf. Want het slet de slet en ik blijf. Dus kijk ze kijken en blijf ze kijken, tja. Tja, tja, mijn broertje vergeet het in ja. stap op ze. Sta. Ze willen collaps We got go home. sells van Jeugd van Tegenwoordig, live op Lolens gisteren. Het einde nadert voor Mohammed Gaddafi. Dat zei de Libische opstandelingenleider... Mustafa Abdel Jalil vandaag. Mochten de opstandelingen straks daadwerkelijk de macht overnemen... hoe kan het Westen dan het best met ze omgaan? Eerder op de avond sprak ik met correspondent Thomas Erdbrink die op dit moment in de bevrijde stad Zawiya is. En ik vroeg hem, ja, die stelling... dat het einde van Gaddafi nadert, ben je daarmee eens... Nou, daar ben ik het absoluut mee eens. En ik ben niet de enige, Max. Uh, ik, ik, ik liep hier net nog op straat. Het, uh, het is hier nu net als in Nederland. Ik ook uh, laat op de avond. Misschien hoort op de achtergrond. Jongeren die zingend en dansend de straat op kwamen. Met machinegeweren in de lucht schoten. Uit vreugde. Want, zo hadden ze gehoord op de Libische oppositietv. die via satelliet uitzendt. Gaddafi zou zijn gevlucht. En uh, morgen zou Tripoli vallen. En uh, de oppositie had ook doorgegeven dat het plan om, uh, om Tripoli te bevrijden. in gang is gezet. En ja, hoe je het ook wint of keert... Gaddafi heeft niet genoeg troepen meer, verliest steden, links en rechts. Hij wordt van drie fronten aangevallen. Ik denk dat zijn dagen geteld zijn en dat het wel eens een stuk sneller zou kunnen gaan dan wij denken. Dat uh, Tripoli morgen al wordt ingenomen lijkt me wat haastig geredeneerd. Maar op, op hoeveel tijd rekent men? Of op hoeveel tijd hoopt men? Nou ja, uh, het is natuurlijk... De rebellen hebben maandenlang voorspellingen uh, uh, gedaan dat Tripoli zou vallen... Uh, maar jij zegt dat morgen wat, ha wat haastig lijkt. Nou, ik, ik zou er niet om durven te wedden, hoor. Het, uh, de, de, de rebellen zijn de stad nu al tot 30 kilometer genaderd. Uh, ik hoor al de hele avond geen granaatinslagen en raketinslagen meer. Ook een teken dat, um, dat, er, dat, er, dat er toch minder wordt gevochten dan een paar uur geleden... toen dat nog wel het geval was. En uh, ik sta hier nu bij de zeezaal, ja, licht aan de zee. En als ik naar kijk in de verte dan zie ik al lichtjes van Tripoli dus zo dichtbij ik al. En de rebellen dus ook. Zijn de rebellen militair, maar ook, ook politiek... qua organisatie in staat de macht over te nemen in Tripoli? Nou. Dat wordt natuurlijk de grote vraag. Ze willen hier voor alles aan doen om een soort herhaling van Baghdad in 2003... ...naar de Amerikaanse invasie te voorkomen. Misschien kan je nog herinneren, het, uh, ja, verviel Baghdad, de Irakse hoofdstad... Uh, ja, een, ...een soort uh, chaotische mix van plunderingen, hoorden uh, en ja, uiteindelijk bomaanslagen. En de, de rebellen hebben feitelijk twee plannen om dat te voorkomen. Ten eerste hebben ze maandenlang een Tripoli-brigade opgeleid. Mannen die uit de hoofdstad Tripoli zijn gevlucht naar de bergen... ...de afgelopen maanden zijn daar getraind, onder andere door... Um... Uh, special forces uit uh, de Persische golfstaat Qatar uh, om uh, ja, strategische plekken in de stad uh, uh, te beschermen. Denk aan de raffinaderij, de haven, de, de luchthaven, maar ook het Nationaal Museum en uh, de belangrijke ministeries. Nou, dat is plan 1. Plan 2 is feitelijk een soort, soort democratische roadmap, zoals je het zou kunnen noemen. Ze, willen feit, ze hebben een, een 35-stappenplan uh, gemaakt waarin ze binnen acht maanden de eerste democratie Democratische verkiezingen willen uitroepen, eh, gemonitord door de Verenigde Naties. Dus daarmee moeten ze de, willen ze de, het volk het, het, toch het, ja, een soort van zelfvertrouwen geven dat er geen machtsvacuum ontstaat waarin ja, opportunisten eh, feitelijk eh, van, eh, van de situatie gebruik kunnen maken. En het is duidelijk wie, wie, wie de nieuwe president moet worden of de, de nieuwe leider van het land. Is daar een duidelijke kandidaat voor? Nou, er is natuurlijk de. Uh, Nationale Overgangsraad, zoals dat heet. Die raad, die zetelt momenteel in Benghazi. En uh, de, de, ja, daar, zitten, daar zitten een aantal mannen in. Er is ook een, uh, een, een, soort, een soort premier. Uh, die uh, zou dan uh, die eerste acht maanden uh, een soort van overzicht houden. Maar al na drie maanden zouden ze die raad gaan uitbreiden tot 200 man. Uh, denk aan Loya Yirga, het stammenoverleg in Afghanistan bijvoorbeeld... Maar dat allemaal veel sneller. Dus um, er, er, er komt een periode aan dat die overgangsraad, die eigenlijk bestaat uit, uit alle rebellen in het, in het hele land... ...uitzij tegenwoordig daarvan, uh, ja, de macht in handen gaat krijgen. Maar ze hebben dus duidelijk aangegeven wanneer ze die macht eerst gaan delen... ...en ten tweede uit handen gaan geven nadat er democratische verkiezingen zullen komen. Nou, of dat lukt, dat moeten we natuurlijk nog maar zien. Wat voor uh, lot wachten aanhangers van Gaddafi eigenlijk als uh, Tripoli in handen van de rebellen valt? Nou, ik denk dat er onderscheid wordt gemaakt door, uh, de, ja, tussen de, de bureaucraten, de mensen die in het systeem gewoon meewerken radertjes zijn. Maar er is ook uh, een lijst opgesteld, zo uh, heeft een uh, belangrijke rebellencommandant me verteld, met honderd vooraanstaande... Uh, uh, Steunpilaren van, van Gaddafi. Nou, dat zijn mensen, eh, daar zeggen de pijlen van, die zij hebben zulke zware misdaden begaan de afgelopen jaren, eh, die moeten gestraft worden. Ze trekken feitelijk de lijn: heb je geld gestolen? Oké, okay. maar heb je gemoord? Nou, dan, uh, ja, dan willen ze daar, uh, dan wordt er toch wel om de doodstraf geroepen. En de, me de mensen roepen hier natuurlijk om de doodstraf voor Gaddafi. Maar ik denk dat, er, dat die 100 mensen op die lijst ook dezelfde uh, lot beschoren zal zijn. Wat verwachten de rebellen van Europa, van het Westen? Nou, er is vaak gesproken over populariteit van het Westen-Europa en Amerika hier in het Midden-Oosten. En wat ik hier zo interessant vind is dat je dus dat de rebellen zijn voor een groot deel. Ja behoorlijk conservatief islamistisch. Salafisten bijna, extremistische soenieten. Eh, maar ze zijn allemaal dolblij met Amerika en de, en, en, en, en de Europese Staten. Ze zeggen, zonder jullie was het ons niet gelukt. En zeggen sommigen, dat inspireert ons ook om een eh, land te maken eh, wat, wat goede relaties heeft met het buitenland. En het, het interessante daarvan vind ik, je hoort dat niet alleen van de politici, je hoort het gewoon van alle mensen op straat. Of je nou in de, in de bergen zit of hier in Zavia, een stand van zo'n duizend mensen. Iedereen heeft diezelfde eisen. En ja, het is heel voorbaar om voorzichtig optimistisch te zijn... maar ik heb natuurlijk ook lang in Irak-verslag gedaan. Ja. ja, dat was toch een heel veel verdeeld verhaal. Thomas Erdbrink was dat eerder op de avond. Nou, het gaat snel, zoals Thomas al voorspelde... want we hebben nu net het bericht binnengekregen... dat in Tripoli zware explosies zijn gehoord... Er zouden in de wijk Tajoura heftig worden, worden gevochten. En eh, bewoners van Tripoli melden dat ze sms'jes hebben ontvangen... om de straat op te gaan en agenten met wapens te elimineren. En er zouden inmiddels ook menigte mensen de straat op zijn gegaan. Hans van Baden is Europarlementariër voor de VVD. Goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, u heeft uh, de opstandelingenleider Mustafa Abdel Jalil dit voorjaar ontmoet. Klopt. Een vertrouwenwekkende figuur? Het is in ieder geval iemand met ervaring. Kijk, ik heb hem uh, twee keer gesproken. Eén keer in Straatsburg uh, en één keer in Parijs. Het is een interessante man. Uh, uit een stand natuurlijk afkomstig. Hè? Uh, er zijn in die overgangsraad oud-ministers. Mensen die staatsbedrijven hebben geleid. En er zijn mensen van de stammen. Uh, en mijn idee is dat er zaken met ze te doen is. En er zijn ook geen alternatieven. Ik bedoel, Kadhafi moet weg en gaat weg... Het zal van de overgangsraad moeten komen. En we moeten de fouten niet maken die in Irak gemaakt zijn. Dat betekent, we moeten als Westen aanvaarden dat zij het land gaan besturen. Dat betekent, ze zullen zaken moeten doen... ze moeten gebruik maken van de infrastructuur van Gaddafi, dus burgemeesters, politieagenten zonder bloed aan de handen... militairen zonder bloed aan de handen. Je kan niet iedereen naar huis sturen, niet elke ambtenaar ontslaan. Want, want dat was de fout van Irak, hè? Die dat die is een enorme fout gemaakt. geweest, want dat betekende dat iedereen brodeloos werd... Dus die werden bijna in de handen uh, van de extremisten geduwd. En je had geen ervaren mensen. En dat zal nu moeten worden voorkomen. En ik heb het idee, en de Edbrink geeft dat eigenlijk ook al aan... dat als je niet al te veel ellende hebt veroorzaakt... dan zal je niet worden aangepakt. En dat is misschien niet altijd prettig, dat is niet altijd rechtvaardig... maar het is de enige manier om het land te besturen. Thomas Edbrink was hoopvol gestemd over uh, ja, ook de capaciteiten van... De rebellen van de opstandelingen. Er zijn natuurlijk ook negatieve berichten geweest. Bijvoorbeeld de dood van hun militaire leider ja. Younes. Nog steeds onopgehelderd wie dat heeft gedaan. Zit het wel goed aan die kant? Nou ja, je hebt natuurlijk, uh, laten we zeggen, hele conservatieve of orthodoxe islamisten. Um, dat hoeft nog niet aan ramp te zijn als ze maar aanvaarden dat uh, het nieuwe Libië een seculiere staat wordt. waarbij de mensenrechten en de rechten van minderheden aanvaard worden. Godsdienstvrijheid, um, dat is in de grondwet te verankeren. Uh, ik weet dat men ook graag wil dat Europa, meer zelfs dan Amerika, meehelpt met expertise over hoe maak je een grondwet, een parlementaire democratie. Ze hebben onder koning Idris na de Italianen en voor Gaddafi, een tijd gehad dat het land redelijk stabiel was, dat de minderheden ook werden gerespecteerd. Dus het kan allemaal wel. En we kunnen natuurlijk van het negatieve scenario uitgaan, maar laten we ze helpen. Zij moeten het doen. Arabische landen, zoals Egypte, die zijn direct betrokken. Er zijn hele nauwe contacten. Dus het kan goed gaan. En uh, dat zal vooral goed gaan als we steunen zonder voor te schrijven. Ik wil u niet teleurstellen, maar uh, ik heb vanavond die routekaart naar de democratie van de overgangsraad. Ja, uh, de, de sharia. Ja, wetgeving ja. gebaseerd ja. op de sharia. Ja, en dat betekent... Kijk, nogmaals, wij kunnen het niet voorschrijven. Maar men kan natuurlijk de wetgeving seculier maken met een verwijzing naar. Uh, het is een slechte uh, verwijzing, maar in wat ooit het grondwettelijk verdrag... van de Europese Unie zou moeten worden, stond ook een verwijzing... naar joodschristelijke beschaving, et cetera. Nou, als er een verwijzing naar de sharia in een grondwet staat, is dat geen ramp. Maar het gaat om rechten van minderheden. En omdat ze steun nodig hebben, ze hebben steun nodig... Maar, maar de, de grondwet gebaseerd op de sharia is toch iets anders dan... Ja, dan, is dan, een verwijzing, dan een verwijzing. Nou ja, wij moeten... Ze helpen. Ze hebben in die overgangsperiode steun nodig misschien van een vn troepenmacht. Ze hebben financiële steun nodig. Het is een steenrijk land, maar nu zonder directe middelen. Dus die olieindustrie moet weer op gang komen. Dus ze hebben mogelijkheden om ze ook, eh, laten we zeggen, te adviseren en een bijdrage te leveren dat het een seculier land wordt. Dat is van groot belang, maar voorschrijven kunnen we niet. Maar is dit niet een beetje wishful thinking, meneer Van Balen? Het is positief denken. Eh, want ik kan wel nu een heel negatief scenario, wat u ook kent, schrijven. Maar daar hebben we niet veel aan. En Egypte zal heel veel invloed hebben in het eh, nieuwe Libië. En ik heb eh, de idee dat het in Egypte, ik ben er vaak geweest na de eh, Tahrir-opstand, de goede kant op gaat. Minister Rosenthal heeft aangekondigd dat een deel van de bevroren tegoeden van Libië weer vrijgegeven worden. Is, is het denkbaar dat dat geld nu naar de opstandelingen gaat? Nou ja, Rosenthal heeft geld vrijgemaakt in feite voor uh, gezondheidsprojecten via de Wereldgezondheidsorganisatie. Uh, maar het is zeker denkbaar dat op een gegeven moment ook geld uh, naar die opstandelingen gaat... En niet zozeer voor wapens, maar bijvoorbeeld voor onderwijs, voor opleiding, et cetera. En voor het uiteindelijk, als ze de macht zullen overnemen, dat ze die politieagenten kunnen betalen en dat ze burgemeesters kunnen betalen, dat soort dingen. Ik dank u voor dit commentaar. Graag gedaan. Hans van Balen van de VVD. En we gaan weer gauw naar Lowlands, namelijk naar saxofonist Benjamin Herman, die al voor de zevende keer op het festival optreedt dit jaar. Benjamin, goedenavond ook. En zeer goede avond, Biddinghuizen. Van oh, Biddinghuizen, het Lowlands Festival. Jij hebt daar opgetreden, hè? In, uh, in welk verband? Um, nou, ik, ik heb, ben hier uh, officieel voor het concert van uh, het Nederlands Jeugd Jazz Orkest. Dat heb ik gedirigeerd, vanmiddag om half vijf, in de Lima tent, En dat ging als een speer, werkelijk. En uh, daarna heb ik nog uh, twee, bij twee mensen meegespeeld, bij La Boutique Fantastique en bij Chef Special. En ik heb ook nog uh, Elbow mogen interviewen. Waar ik eigenlijk het meest nerveus voor was. Ja, je bent er ook als journalist? Ja, ja ik, uh, ik, ik mocht meedoen met uh, 3 voor 12. En 3 voor 12 heeft allerlei uh, muzici gevraagd om andere uh, muzici te interviewen. Uh, in het kader van het festival. Wat ik een heel leuk initiatief vind. We vragen iedereen uh, ja, wat hun favoriete Lowlands nummer is dit jaar. Wat mogen we voor jou draaien? Uh, nou, als jullie iets van Elbow hebben, zou dan zou ik dat heel tof vinden, want dat heb ik de hele week geluisterd. En uh, ik ben echt uh, ik ben een groot fan. Ik was het al, maar ik ben nog een veel groter fan geworden. Ik krijg elke keer tranen in mijn ogen als ik, uh, als ik, uh, als ik ze hoor. Dus uh, iets van om zien kid. Dat vind ik een mooiste plaats. Dat komt in orde. En dankjewel, Benjamin Herman. Oké, veel plezier nog daar. Doei. Nee. corner again.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 Do they know? Inderdaad ontroerende muziek van de groep Albo. Lippy Kids heette dat. Nou, terug naar het Midden-Oosten, want de grote moskee in Mekka die gaat uitbreiden. Saoedi-Arabië is begonnen met de grootste verbouwing van de heiligste plek voor islamieten ooit. Na die verbouwing moeten er 2 miljoen mensen in de moskee passen. En er komt 400.000 vierkante meter oppervlakte bij. Acteur en theatermaker Sadatin Kermesuyus. Goedenavond, u was eind vorig jaar in Mekka hè, om wat te doen... Hoi. Ik was, uh, hoi. Ik was uh, in november 2010 was ik in Mekka met mijn vader. En ik was daar omdat ik daar een theatervoorstelling over wilde gaan maken, over die Bedevaart. U was niet op Bedevaart? Ik, jawel, ik was wel op Bedevaart. Oh, dat ook. Maar u ging ook een theatervoorstelling maken over ik, de ja, Bedevaart? Ik heb, daar, ik heb daar intussen een theatervoorstelling over gemaakt, klopt, ja. Hoe was het daar? Uh, ja, ik heb maar vijf minuten, hè? Uh, dus ik moet uh, samenvatten. Het was, uh, het was uh, fantastisch en uh, frisselig tegelijk en heel druk en heel mooi en heel heftig en heel veel van alles eigenlijk. Hoe druk is dat hoor? Uh, ja, hoe druk. Er komen daar uh, miljoenen mensen op af uh, natuurlijk. Uh, toen ik daar was waren het er 5,5 en miljoen. Uh, Tegelijkertijd? Uh, nou, nee, ze zitten niet met z'n allen natuurlijk tegelijkertijd in die moskee, want dat past dus niet. En daarom gaan ze hem dus ook uitbreiden, kennelijk. Maar uh, gewoon heel, heel, heel erg druk. Gewoon een groot... Uh, ik hoorde net uh, dat jullie uh, Benjamin Herman aan de lijn hadden, ja. die op Lowland zit. Nou, zoiets so en dan maal uh, een aantal keer. <laughs> de hele tijd. Het haalt hier eigenlijk alleen maar het nieuws als er eens mensen onder de voet zijn gelopen door de drukte. Gebe gebeurt dat ook veel? Of halen de westerse media dat er meer uit? Uh, ja... Kijk, als zoveel mensen bij elkaar komen, gebeurt er altijd wel iets. Maar, nu weet ik toevallig dat in de afgelopen jaren... dat er al heel veel dingen veranderd zijn. Dat er voetgangerstunnels bij zijn gekomen. Dat dat hele complex waar de duivel gestenigd wordt... want daar vallen de meeste slachtoffers normaal gesproken. Waar de duivel gestenigd wordt. Ja, inderdaad. Waar de, daar staan een aantal zuilen die de duivel symboliseren... en daar gooi je dan stenen naartoe. Maar daar was het vroeger, daar was het vroeger erg gevaarlijk, schijnt. Maar intussen is dat ook alweer... Dus ze zijn goed bezig, hoor, die Saudis. Ze zijn goed bezig. Ze breiden wel uit daar uh, qua voorzieningen ook? Uh, ja, toen ik er was, waren ze al begonnen met deze uitbreiding. Er de, de stonden zo rond het complex van die grote moskee... Stonden al echt ja, nou, tientallen hijskranen die uh, bezig waren met van alles... Dus ze zijn wel goed bezig, maar het is nog steeds gewoon een heel klein plekje waar ontzettend veel mensen naartoe komen. Dus je merkt gewoon dat het gewoon te druk is en dat het wordt steeds drukker en drukker. En dan, uh, ja, dan moet je wel iets doen, hè. Die grote moskee, uh, ik, ik neem aan als je het hebt over een moskee voor 2 miljoen mensen, dat is niet een gebouw of zo. Hoe, hoe ziet dat eruit, die grote moskee? Uh, nou, de grote moskee, uh, uh, eigenlijk is het de heilige moskee, de, de grote moskee. Die uh, is, nou, ik weet niet hoe... Ik, dus, ik, ja, ik hoor jou maten noemen, dus ik denk van, nou ja, dat kan best kloppen. Het is een gigantisch complex eigenlijk. Met uh, op de binnenplaats, en dat is een onoverdekte binnenplaats, daar staat de kaba. Dat is de zwarte kubus waar omheen gelopen wordt. Maar de omheen, daar heb je gewoon een ontzettend groot complex. De grootte van een aantal stadions. Met meerdere verdiepingen ook, en galerijen, en nou, liften, en roltrappen. Het is eigenlijk een soort... Ja, waar valt het nou het beste mee te vergelijken? Een soort... Uh... Een soort dorp eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ja. Ja. En daaromheen uh, allemaal hotels natuurlijk. En winkeltjes en kraampjes. En ja, waar zoveel mensen zijn, uh, wordt natuurlijk altijd gehandeld. Dus uh, ja, gewoon een heel groot complex met uh, de minaretten natuurlijk die erbij horen. Maar het is uh, groter dan, uh, dan elke moskee uh, die, die ik ken in ieder geval. En ook, ook een ander... Uh, andere bouwstijl, dus gewoon echt zo om de kabel heen gebouwd, zeg maar. Als er hier uh, nieuwe snelwegen worden gebouwd uh, tegen de drukte op de weg... dan is de kritiek altijd, ja, hoe meer snelwegen je bouwt, hoe drukker het wordt... en hoe meer files er komen, want er komen ook weer meer auto's bij. Gaat dat in Mekka ook niet gebeuren? Hoe meer je het uitbreidt, hoe drukker het wordt... en hoe meer mensen er onder de voet worden gelopen? Ja, ik, ik, ik had stiekem een beetje rekening met deze vraag gehouden. Want ik, ik had dat ook even gedacht en dacht van, nou ja, misschien... Maar weet je wat het is? Volgens mij, het wordt zo makkelijk uh, voor, uh, voor moslims om daarheen te gaan. Want er gaan steeds meer vliegtuigen en uh, de wereld wordt steeds kleiner en het wordt ook goedkoper natuurlijk. Dus er gaan, natuurlijk, er gaan sowieso meer mensen naartoe komen, want er komen elk jaar steeds meer pelgrims. Ik weet dan omdat uh, een paar jaar geleden de Mexicaanse griep was. Er waren een aantal pelgrims bang natuurlijk en daar kwamen ze niet. Maar je, ze blijven toch wel komen. Dus wat kun je dan het beste doen? Denk ik, ja, inderdaad, gewoon een stuk erbij bouwen. En dat gebeurt. Ja. Bedankt voor dit gesprek. Ja, we zijn aan onze vijf minuten. Het is, <laughs> He. het is, het is inderdaad vervelend. Ik, ik dank je, Sadat. En ja. je uh, toneelstuk over Mekka heet trouwens: De Vader, de Zoon en het Heilige Feest. Klopt, inderdaad. Bedankt. Dat dus is in november weer te zien in ja, de Theaters in Nederland. Dingen. Oh, dingen.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 De compositie dreunde in hotstyle door zijn bal. Toen viel hij flauw op één krapot. Het kunnen er ook twee geweest zijn. En Johnny en Jones zongen door de radio. Zing u allemaal met ons mee? Meneer Dinges weet niet wat swing is. Hij weet niet wat saxofoon voor een ding is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 Dingen zo oh dingen. Dingen zo oh dingen. Meneer, dingers weet oh niet wat swing is. Grote hit uit, nou ik denk 1938 of zo. Voor we het over Johnny en Jones. Want die zongen het gaan hebben, moet ik even melden dat ik persoonlijk nogal veel met het onderwerp heb. Op 20 juni 1943 vierde mijn inmiddels overleden moeder Carrie, namelijk haar 19e verjaardag. De eerste grote razzia's in de Amsterdamse Rivierenbuurt... waren net gehouden. En het verjaardagsfeestje vond dan ook plaats op de zolder... waar ze zich schuil moesten houden. Nou, twee van de andere mensen op die zolder... dat was het duo Johnny Jones. Ze hebben die avond voor mijn moeder een verjaardagsliedje gespeeld. En daar had ze het altijd over. Nou, diezelfde Johnny Jones zijn het onderwerp van twee programma's... die de Joodse Omroep deze zomer uitzendt. De documentaire Swing Me to the End of Life... van Erga Nets en Issi Abrahami. En morgenmiddag... De theatervoorstelling Meneer Dinges, waarin onder meer Rob van der Meeberg optreedt. En er en Rob zitten hier allebei. Um, welkom. Hi. Dank je. Ja, Laten we eerst even ingaan op wie Johnny en Jones eigenlijk waren. Wat voor muziek ze maakten, hoe populair ze waren. Wie wil het eerst beginnen? Nou, nou ik klopt. wil er wat zeggen over. Nou ja, kijk, ze waren uh, uh, Jiddische jongens die uh, swing uh, brachten. In die tijd was uh, heel erg Nederland erg georiënteerd op Duitse muziek. En zij, waren echt, uh, zij brachten het Amerikaanse geluid met swing. En uh, speelden ook meer dan drie akkoordjes op een gitaar. Dat hoor je net ook nog wel. Dat zijn van die uh, lekkere, swingende akkoordjes. En dat is toch eigenlijk een voorloper geweest van een heleboel mensen. En die Christiani, dat Rosenberg trio vandaag de dag, dat heeft... Dus dat is het Ja, dat komt daar een beetje vandaan, ja. Uh, ze, ze zongen dus in een soort van nep-Amerikaans, een rare ja. tongval. Dat was opzet. Uh. Ja, zij waren de enige die hebben het ge gedaan. En uh, ook na hun, niemand heeft het uh, Nooit meer. heeft iemand het meer gedaan, nee, ik... Om um te onderstrepen van, kijk, wij zijn bezig met, uh, met de Amerikaanse swing. Uh, hebben ze ook dat accentje aangemeten... om zich te onderscheiden van allerlei andere dingen. en uh, Iedereen had het in die... Uh, Tegenwoordig spreek je over stage en noem maar op. En toen was het bune, En uh, het was helemaal Duits georiënteerd. Om het nog extra te accentueren werd het accentje meegenomen. En het werd ook een soort handelsmerk van die jongens. Hoe populair waren ze? nou het, In de documentaire zegt... Eh... Um, iemand vreselijk, vreselijk populair. Ja, ik, ik, wij hebben altijd gezegd in de voorbereidingen in en andere interviews, het een beetje de Akda en de Munnik van voor de oorlog. Met heel populair onder grote massa's jongeren. Je hebt dus ook in de documentaire zie je ook bepaalde uh, beelden van uh, over shoulders van van Johnny and Jones. En dan zie je echt mensenmassa's of je een beetje naar Lowland zit te kijken. Om daar nog even op terug te komen. In de documentaire kun je volgen wat er uh, met hun gebeurt. Op een bepaald moment mogen Joodse artiesten nog maar op één plaats optreden. Dat is de Hollandse Schouwburg aan de plantage Middelaan. En daar treden ze dan ook op en vieren ook grote successen daar. En de, de volgende stap is het kamp Westerbork in Drenthe. En daar blijven ze ook optreden. Ja. Da ja, daar zit ik dan een beetje versteld naar te kijken. Dat je in Westerbork uh, een revue had, bonte ja. avonden had. Ja. Ja, dat is heel schijnend natuurlijk. En ook heel cynisch eigenlijk. dat Met name op de dagen dat de transporten weggingen, de treinen vertrokken... dan was het, werd er dezelfde avond werd er dan een revue gehouden. Ja, dat is verschrikkelijk. En waarom op die dag? Ja, kennelijk om, om de onrust te voorkomen. Het alles moest zo normaal mogelijk lijken in zo'n kamp. Die, die meneer Gemmeker, dat was de kampcommandant, die zorgde dat alles... Ja, het, het was een soort stad waar alles, waar scholen waren, waar ziekenhuizen waren, waar zoveel mogelijk het normale leven nageboots werd. Dat maakte het des te cynischer. En uh, ja, die jongens bleven daar ook optreden. niet zozeer voor... Natuurlijk ook om een soort, uit een soort overlevingsdrang. Maar ook om hun medegevangenen te, amu te amuseren. Alleen ze moesten natuurlijk hun repertoire bijstellen. Want ze kon ja, niet die swing meer. mocht niet natuurlijk. Die swing mocht niet. Dat en het uh, Amerikaanse accent. kunst. Neem ik ja, ontaad. Ja, uh, ja, zeker. De, de, dus wat... En te aten, geloof ik. We, wat, wat voor muziek gingen ze spelen daar, in uh, Westerbork? Ze hebben wel nieuwe liedjes uh, geschreven in Westerbork. En uh, gelukkig uh, hebben wij die liedjes, omdat ze mochten... Uh, Um, naar Amsterdam en daar in eco studio mochten zij uh, zes liedjes uh, um, op uh, plat nemen. En uh, daarom weten wij een beetje hoe was het in Westerbork. Ze hebben Westerbork Serenade geschreven. We gaan daar even naar luisteren, want we hebben een fragment daarvan. Ja. Ik zing mijn Westerbork Serenade Langs het spoor waar schijnt het zilvermandje op de heide. Ik zing mijn Westerborkserenade. Met haar en een schöne dame wandelend tezamen zij aan zijde. En mijn aard brandt als de ketel in het ketelhuis. Zo had ik het ooit te pakken bij mijn moeder thuis. Ik zing mijn Westerborks herenade. Tussen de barakken kreeg ik uit te pakken op de hei. Dieze Westerbork libelai. Het nep-Engels is dus de nep-Amerikaanse zinmiddels vervangen... door uh, deze schöne dame en ja, uh, Westerbork libelai. Ja. Dat, dat moest? Ja, dat ja. ja, moest. Ja. Ze hebben dingen opgenomen. Ook ze werden geïnspireerd. Er zaten natuurlijk ook heel veel uh, Joodse vluchtelingen. Met name artiesten uit Duitsland. Waaronder Willy Rozen. Uh, een, een grote Billy... vuurartiest uit Berlijn. Ja, nou, ja, en ook een Willy Rozen-popori opgenomen. Helemaal in het Duits. Niet altijd even uh, grammaticaal correct. Maar gelukkig maar. <laughs> en uh, ja, dat was toch ook een beetje om in het gevleid te komen bij, uh, bij, de, bij de kampcommandant. En ik denk. Uh, ja, een overlevingsstrategie. Ja. Alles stond in het teken van... niet op transport worden gesteld. Precies. Zolang je optrad werd je misschien niet, niet naar Auschwitz gestuurd. Ja. Maar ja, het vreemde is natuurlijk altijd... Eh, dat ze op een bepaald moment... dus naar de Neko-studio mochten in Amsterdam... om nog zes ze nummers erger net. op die platen zetten. Maar eh, eh, dat ze daarna teruggegaan zijn. Dat, dat is natuurlijk ook een van de, van de, van de knelpunten in de, in de voorstelling. Zal ik zeggen, waar het alles om draait... En waarom zijn ze teruggegaan? daar nou, wordt over gespeculeerd. Wij zijn als theatermakers ervan uitgegaan... dat ze een familie hadden daar, nu een vrouw hadden zitten... en dat dat uh, naar mijn gevoel een, uh, een doorslaggevende reden is geweest. Er is wel gesuggereerd, ook vanuit Westerbork... dat uh, ze dat clandestien gedaan zou hebben, maar je kunt niet clandestine in de Neko-studio uh, opnames maken. Dat kan gewoon niet in 1944 als twee Jiddische jongens... in Amsterdam over straat met een ster... en dan clandestine een plaatopname maken in de Neko-studio... die allemaal onder uh, nazi-controle stonden. Nou, dat is, dat dus, hoorde dat ook bij de façade van de Duitsers? Doe do, do alsof alles normaal is, je mag zelfs platen opnemen. Nou, Ik denk dat het, dat het uh, nog, uh, nog ingewikkelder zat. Dat het te maken heeft met het cynisme van, de, van meneer Gemmeker, die kamcommandant, dat hij was een, een gentleman. -commandant. En uh, die, die hield van kunst en cultuur. Dat was zijn ene kant. Dus het was een soort, uh, die man was gespleten. Aan de andere kant gebeurden de meest vreselijke dingen. Ja, er komt in uh, jullie documentaire ook een uh, fragment hierover voor. Jullie leggen aan een andere over, of een overlevende mevrouw van Westerbork... Ja. Uh, leggen jullie ook die vraag voor van... Uh, waarom zijn ze toen teruggekomen uit Amsterdam? Waarom zijn ze naar het kamp teruggekeerd? Daar komt dan dit antwoord op. En die Johnny en Jones zijn een keer naar Amsterdam gegaan. Daar hadden ze een opdracht. Toen zijn ze met z'n twee vrolijk de deur uitgegaan. En we dachten, nou, die zijn gered. Dus die blijven in Amsterdam of die duiken onder of wat dan ook. En wie schets mij in verbazing... de volgende keer stonden ze weer op het toneel vrolijke liedjes te zingen... Toen zei ik: wat hebben jullie nog gedaan? Waarom ben je nog teruggekomen? Je weet toch dat je, je het boven je hoofd had. Ja. ja, dus ook andere gevangenen daar hadden iets van: jongens, je is weggebleven. Waarom kom je terug? Ja, ja. want er, er waren wel geruchten. Mensen misschien wisten meer dan ze willen wisten, weten. Het, eh, het, het was geen eh, feest, het was een oorlog. Dus eh, mensen wilden zo ver weg van de oorlog blijven. Dus, eh, maar zij wilden, eh, niet, eh, ze wilden niet onderduiken, waarschijnlijk. Ze waren ver eh, terug. En ik denk het was inderdaad een... Eh, Verantwoordelijk voor hun uh, vrouwen en de andere mensen. En ook de naïviteit van uh, niks kan ons gebeuren. Wij zijn beroemd en uh, wij zijn jong. Het gaat goed. Had het dat element erop? Wij zijn beroemd, we zijn nodig in het kamp. Uh, zonder onze muziek. Dat zal, kan het systeem niet functioneren, ons kan niks gebeuren? Dat zal een rol gespeeld hebben. Ja. Maar ik denk dat die vrouwen dus het belangrijkste geweest zijn. Er wordt nu een film gemaakt over Zueskind. Dus, uh, uh, wie Zuskind was. Iets met Hollandse Schouwburg. Met ook, Hollandse Schouwburg, die heeft 1200 Joodse kinderen gered. Een Duitser... En, Nee, het was een, een, een Joodse nee, nee, Nederlander Joodse die in de Joodse Raad zat. En daar uitgestapt A, is en is vervolgens uit. aangepapt heeft met de punten. En uh, alleen maar met de bedoeling om zoveel mogelijk Joodse kinderen te kunnen redden. Uiteindelijk is hij verraden. En um, um, toen werd hij voor de keus gesteld door het Nederlandse Verzet. Hij kon uh, zichzelf in veiligheid stellen. Maar dat ging ten koste van zijn vrouw en zijn kinderen. En toen heeft hij gekozen voor zijn vrouw en zijn kinderen. Nou, dat vind ik een vergelijkbaar iets. Begrijp je? Ja, ik begreep het. Erga, het, het, het nare van dit verhaal is... we zullen nooit weten hoe groot ze hadden kunnen worden. De hele ja. geschiedenis komt toch in het teken van... Ja, niet hun succesvolle carrière voor de oorlog, maar Westerbork te staan. En uiteindelijk overlijden ze allebei na een enorme zwerftocht... langs Theresienstad en Auschwitz in, in Bergen-Belsen. Uh, hoe groot waren ze als artiest geworden als ze de oorlog hadden overleefd? Ja, Rob zegt in de documentaire. Ze, uh... Ja, ik zeg het in de commentaire. Als ze, als ze, ze waren echt ze waren doorgeschoten. Ze waren al op grote hoogte. En dat was doorgegaan. En dat, uh, dat, dat, ja, dat, dat, dat had een miljoenen publiek opgeleverd, denk ik. En had nog meer mensen kunnen inspireren. En uh, ja, zo'n verhaal is hopelijk dan... Voor vandaag de dag een inspiratiebron, voor heel veel mensen nog. Meneer Dinges, de voorstelling is met onder meer Rob van de Meeburgers. morgenmiddag te zien op Nederland 2 om tien over twee, twee. Uur. Ja, twee uur. over twee. Tien over twee. Ja. <laughs> dank jullie erg voor je komst en voor dit eerbetoon aan Johnny N. Jones, Erga Nets en Rob van de Meeberg. Dank u. En dan moeten we nu een gigantische sprong maken van het Westerbork Cabaret naar het Lonens Festival. Ruud Lubbers werd er ooit toegejuicht, dus ook oud-politici zijn daar welkom op het festival. Vandaag was oud-minister van ontwikkelingssamenwerking Jan Pronker de hele dag. Goedenavond, meneer Pronk. Goedenavond. U gaat morgen uh, toespraak houden bij Lowlands bij Cool Politics. Waar, waar gaat het over? Ja, ze hebben morgen hier colleges gegeven op het uh, festival door deskundigen en hoogleraren en mijn college morgen zal gaan over theorieën en ethiek van internationale samenwerking. En u bent er uh, vandaag al? Ja, want ik wil graag het Lollandslesje gewoon een keer in zijn totaliteit meemaken. Bovendien wil ik graag zien waar ik terechtkom. Want ik had me niet kunnen voorstellen dat op een dergelijk festival, waar 40, 50,000 mensen alleen maar voor muziek komen, ook zo'n duizend mensen geïnteresseerd zijn in een verhaal. En ik heb dat nu meegemaakt. Ik heb vandaag twee colleges uh, zelf gelopen, gevolgd van anderen. Het is buitengewoon interessant. Uh, heeft u ook al een uh, favoriete muziekkeus opgedoken vandaag? Ja, heb ik. Um, ik hou erg van Arabische muziek. En daar heb ik hem voor uitgekozen. Ik heb ook zijn muziek uh, al zitten beluisteren op, uh, onder meer op, uh, op een iPad. Uh, Omar Suleiman. Dat is een Syrische muzikus die Syrisch-Arabische volksmuziek, bruidelsmuziek, um, eigenlijk in een totaal nieuw jasje heeft um, gestoken en hier uh, echt triomfenviert momenteel. We, we gaan er aandacht aan besteden. En u uh, heeft... ik kijk vooral naar zijn plaat Jazir aan Mike. En u heeft dus ook een iPad, meneer Poon. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik, ik dank u. Een, een, een mooie toespraak morgen. Tot dien. voor twaalf. Ja, nu hoorde Omar Suleiman, de keuze dus van Jan Pronk, maar ook de grote popster in Syrië op het ogenblik. En misschien vinden ze het in Libië ook hele mooie muziek trouwens. Nog één keer terug naar het Lowlands Festival in Biddinghuizen naar muziekjournalist Job de Wit. Uh, goedenavond Job. Jij bent namelijk vanavond bij dat concert van Suleiman geweest. Hoe was het? Zeker. Het was echt een van de hoogste punten van, uh, van Lowlands dit jaar. Um, een afgeladen uh, tent. Het was heel erg warm. Uh, Mensen gingen helemaal los. Er waren ongeveer tien mensen zelf ook met uh, the-doeken op hun hoofd. Net als Omo Zullen en zelf die heeft een, een doek op zijn hoofd. En het is een hele bijzondere verschijning en zo echt een culte -held. Hij houdt op, heeft een oude zonnebril deur op een soort snor en staat daar een beetje op het podium. En de muziek, zoals je net al hoorde, is heel opzwevend. Het zijn echt moderne dancebeats met, met uh, oosterse melodiekjes. En dan hij hij er af en toe uh, tussendoor uh, wat, uh, wat of klopt. Ik vind het ook een beetje zenuwachtige muziek eigenlijk, een beetje opgejaagd. Hoe, hoe ja, lang, lang hou je dat vol een concert van Omar Suleiman? Het is drie kwartier en toen was iedereen ook op. Hij uh, schijnt vooral veel op bruiloften op te treden in Syrië en heel veel cassettebandjes op de markt te brengen. Wordt het Nederlands optreden ook een historisch cassettebandje? Ik, ik denk het wel. Ik hoop dat ze bij 3 hebben meer opnames van gemaakt hebben. Wat jou betreft gaat Omar Soleiman het helemaal maken? Wat mij betreft heeft hij het al gemaakt. Dankjewel. Jot de Wit. En wat ga je nog meer bekijken op uh, Lowlands? Hey, ik kijk heel erg uit zometeen. Om twee uur begint het optreden van Tom Praag. Of een een goede Nederlander. Oké, okay. dankjewel. Een hele leuke nacht daar. Nou, dan nog even het laatste nieuws uit uh, Libië. De staatstelevisie van Libië heeft namelijk net gemeld... dat de hoofdstad Tripoli veilig is... en omsingeld wordt door duizenden mensen die de stad willen verdedigen... en het regime van Gaddafi dus ook willen verdedigen. En zij hebben op hun beurt aangeboden... dat rebellen die zich overgeven amnestie zullen krijgen. De persbureaus melden dat de geweerschoten in de stad inmiddels zijn afgenomen. Nou, wordt vervolgd, ik zou zeggen, blijf luisteren naar Radio 1... over de vraag of er nou sprake is van een spoedige belegering van Tripoli... of nog net niet. Straks BNN met daarin een gesprek met de fractievoorzitter van het CDA... Siebrand van Haarsma-Buma in het programma De Overnachting met Patrick Lodiers... Morgen wordt met het oog op morgen gepresenteerd door John Janssen van Galen. Ik wens u een goed weekend en we houden u zoveel mogelijk op de hoogte van... en de ontwikkelingen op Lowlands en die in Libië. Goed weekend. Wat ik nog te zeggen had, dauert een en een laatste glas in Dit is Radio 1.